Jan van de Putten met het NOS-journaal. Op paleisnoord acht staatssecretarissen bij de koning de eet- of belofte afgelegd. Premier Rutte hoefde dat niet, omdat hij al premier was. Na de beediging volgde de traditionele foto op de trap van het paleis. Straks gaan de bewindslieden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... naar hun nieuwe werkplek op de ministeries. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Indonesië zijn zeker 47 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. In de vuurwerkfabriek ten westen van de hoofdstad Jakarta was brand uitgebroken, waarna het gebouw ontplofte. Volgende week begint het grote DNA-onderzoek in de zaak Nikki Verstappen. 1500 mannen krijgen een oproep om wangslijm af te staan. Begin volgend jaar worden nog eens 15.000 mannen benaderd. Nicky Verstappen van 11 jaar verdween in augustus 1998 op de Heide en werd een dag later dood teruggevonden. De Europese Commissie moet een nieuw besluit nemen over de fusie tussen Ziggo en UPC. Volgens het Europese gerecht heeft de Commissie niet goed gekeken naar de uitzendrechten voor sport. De zaak was aangespannen door concurrent KPN. De uitspraak is opmerkelijk. Ziggo en UPC zijn zelf alweer gefuseerd met Vodafone. De rechter in het minder-minder-proces tegen PVV naar de Wilders trekt zich niet terug. Volgens Wilders is de voorzitter van het hof partijdig. Ze had dus een scriptieprijs uitgereikt aan een studenten. Volgens Wilders een linkse activiste. De rechter zegt dat ze niet op de hoogte was van de achtergrond van de studenten en dat ze haar maar één keer heeft ontmoet. Wilders heeft overwogen de rechter te wraken, maar hij ziet daarvan af. De rechter trekt zich ook niet vrijwillig terug. Dan het weer. Overwegend bewolkt en hier en daar lichte regen of motregen. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 16 graden. Morgen wat meer zon, nog een enkele bui en dan wordt het 14 graden. Dit was het NLV. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Breda staat Viele tussen Lexmond en knoopend Gorkum 6 kilometer. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. De rechterrijstrook is dicht. Ombreiden kan over de A2 en de A15.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 Nee, moet je niet naar mij kijken, naar de schommel kijken. Dat is geen timing, dat is je neus. Ja, dat is bloed. Nou, doe maar even aan je jasje. Ja. Nee, niet huilen. Over. Gaan we erop? Ja, heel goed. Zo, heel goed op. Ja. Beetje vaart maken. Ja. Heel goed. Nou, ik ben trots op je hoor. Iets harder mag wel. Ja. Heel goed. Ja. Nou, maak je maar klaar voor de afsprong. Ja, uh, yeah. in het zandkasteel van deze jongetjes. Zie ja. Hadden jullie de hele dag aangebouwd? Ja. Is weg, hè? Ja. Wat zeg je precies? Wat zeg je? Serieus, die hoeren moeten aan mijn zandkasteel. Serieus, dit is belachelijk. Serieus, OK. zet je te filmen, zet <tif> so, nou, je te filmen. Oké, oké, oké, Zo, nou, die zijn weg. wat zullen we nu doen, huh? Fietsjes. Hebben ze hier fietsjes op mevrouw? Hebben jullie fietsjes? Je, oh, ze zijn allemaal bezet. Ze hebben wel fietsjes, maar zijn bezet. Ja, dat is jammer. Ja, huh? kijk, uh, ja. dat is een jongetje op een fietsje. Ja, dat is een klein jongetje. Ja. Pak hem maar, pak hem maar. Oh, pak hem. Weg, weg, weg, weg. <laughs> Kinderen, en nee, wegwezen. Kom op, kom op, kom op. Ja. Heel goed omhoog. Ja, heuveltje op. Ja, naar beneden. Remmen. Remmen! Remmen! GELUIDEN. Nou, fiets echt jongen jongetje aan. Ja. Heb je je fiets weer terug? GELUIDEN. Ja. GELUIDEN. Zo, leuk. Nou, even kijken. Verstoppertje nu? Dat dus ik ja, gaan Met z'n drieën. Gaan we met z'n drieën verstoppertje doen? Oh, Tamar wil meedoen. Dat vind ik leuk. Tamar? Ja, Tamar meedoen. Mo ook. Ja, leuk, Mo. Ja, leuk. Kimberly? je wil ook meedoen? Met verstoppertje? Ja? Je bent nog gemakkelijk te vinden, hè? Is lekker McDonald's, maar niet handig voor Verstoppertje, hè? Ja, ja. Nou, oké, okay, natuurlijk, je mag meedoen. Dan moet je niet achter een boom gaan staan. Dan vinden we ja, Ga maar op het clubhuis. Nou. Ja, ja, ja. Jullie weten allemaal een beetje hoe het werkt, hè, Verstoppertje? Tuurlijk, dat weten we wel, hè? Ja, nou, ik uh, goed verstoppen, echt, want ik ben heel goed erin. Ik, ik begin met zoeken. Ik tel tot tien. Goed verstoppen, want ik heb jullie zo gevonden. En de eerste die ik dan vind, dat is Kimmerly, die... Uh... Ja? Ja? Oké, okay, nou goed op. Oké, okay, komt. Ik tel tot tien. Ja, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Ik kom. Kindjes, waar zijn jullie? Ik kom. Waar zijn jullie? Kindjes. Kimberly, ik zie je niet. Ik kom! Hallo. Nee, dat zie je niet vaak, politie in de speeltuin. Nee. Ha, u was gebeld? Wat ik doe, ik, ik, ik zoek kindjes. Oh, oh nee, oh sorry. Oh, dat... Met de camera. Ja, daar komt misschien een beetje gek over. Nee, dat was... Uh, ik, uh, het was met, met, uh, met de schommel. En het uh, uh, was allemaal bloed. En dat vond ik leuk. Nee, dat... Uh, nou ja, goed. Nee, dit, uh, ja. nee, sorry. Dat was gewoon nog... Ik, ik ben gewoon met mijn dochters verstoppertje aan het doen. Ja. we Het uh, zijn allemaal kinderen. En die hebben allemaal geheime plekjes. Of nee, gewoon plekjes. Ja. Nee, met Dames, kom maar eventjes. Uh, pap heeft een probleempje. Uh, Trap eens niet. Uh, Say love is more precious than gold. Chris Stapleton. En dat dat heet Miljonairs. Artiest in het licht. Ja, we hebben er weer een op. En dit is Blauwdzoen. Of Blauwdzoen. maar hoor. Promises of no man's land. Ja, en dat is dan uh, meneer Blautzen. En dat is uh, de artiestenaam voor Johannes uh, Sigmund. En die is uh, geboren in Arnhem op 26 oktober 1974. Mm. Ja, dus het is zijn geboortedag Nou, gefeliciteerd hoor. Ja, maar ja. blijft hij met de taart. Ja, precies. Dat Gister, uh, ik gisteren heb gisteren ook zet, al gezegd, eigenlijk. maar ze komen ja. mooi niet met die taart. Hè? Nee. Lachelijk natuurlijk. Nee. Geen hey, Rome, uh, hoe noem je dat? Moorkop Een moorkopje. Een moorkopje. En negen De stadsblokken. Liks. Een vooruitblik op. Zandvoort Lunch Sport. Ja, en we hebben natuurlijk aan de telefoon onze grote sportverslaggever, commentator, kenner, eh, noem het allemaal maar op. Presentator. Presentator, Henny Rukker. Goedemorgen en middag, meneer. Ja, waar blijft mijn tijd? Ja, dat weet ik niet. Wat dan, ben je jarig? Nee, maar jullie zitten over te kwetsen, dan krijg ik ontzettend honger. Ja. ja, maar wat denk je wat wij ja, hebben? Wat denk je dat wij hebben? We Zo, zitten hier een lunch. Op een drogie. Jij hebt de we, keuken nog bijna Ja, ja. wij zitten hier een lunchprogramma, dus we hebben niet eens lunch. <laughs> Niks, Zwaar leven hoor, zwaar. Zo. Ja, we zwaar leven. Maar wat ja. heb je met je? Ik heb ook zo'n zwaar leven. Oh, ook zo'n eh? zwaar leven. Ja, want je, je, helaas ligt je club eruit, hè, uit de beker. Ja, en dat is ah, het, het, ja. het Zit we nog steeds zo ongelooflijk dwars, dat kan ik je niet uitleggen. Nee. Er is zelf vals gespeeld daar. Oh. Oh, echt? Er is, er is op, op Roy Castiem gejaagd. Ze hebben een waar de bal niet in de buurt was, bijna zijn benen gebroken. Nou. Nah. Die knul die dat deed, die had gewoon absoluut rood moeten krijgen. Dat was hm. de laatste minuut van de eerste helft. En in de eerste minuut van de tweede helft, kop die zit de bal erin. Ja. Nou ja. ja. En dan in de ja. laatste minuut krijgt de, onze keeper die mij naar voren was gegaan, die krijgt een zet, wordt het doel ingeduwd. Oh. Scheidsrechter geeft de, de, de, degene die dat deed een gele kaart. Dat is een overtreding in het strafschopgebied, Dat moet dus een penalty zijn. Ja. Ja. Die hebben we dus niet gekregen, want dat werd een corner. Ja. Ja. Nou, ja, dat soort ja, ja, dingen ja, weet Ja, ja. Oh, dan loop ja. je bloed weg, hè? Ja. Oh. ja. Dan ja. word je heel boos. Nou, en gisteravond ja. heeft de jonge HFC ook verloren. Oh. Oh. Nou. nou. Bij Velzen. Mm. Nou. Dus het is uh, een dippie. Nee, ja. maar een extra borrel voornamelijk. Ja. Ja. Maar jullie willen natuurlijk weten wie er morgen komt. Ja, dat willen we ja. weten. Daar bellen we voor. Nou, dat is de man die gisteravond scoorde in die wedstrijd bij Velsen. Ja. Robin Eindhoven. En die brengt zijn broertje mee. En zijn broertje is er ook een hoor, voor de toekomst. Want die oh. heeft nu al de KNVB-beker gewonnen. Oh. Dus dat, is natuurlijk, uh, dat zijn leuke dingen. Ja. En verder hebben we de moeder van de, van de AAR. zien. Ja. Leuk. En ja, er gebeurt van alles met die, met die zoon en die dochter, die, ja. die zijn zo langzaam aan het wereldniveau. Ja. En daar gaan we eens lekker over babbelen. Wat leuk. Nou. Ja. Dus het wordt weer een hele leuke uitzending morgenochtend. Nou, ik weet niet of het leuk wordt, maar wel interessant natuurlijk. Want het zijn <laughs> dingen die, uh, ja, die tellen. Ja. En we hebben het uh, al vaak genoeg uh, gezegd. De, de Zandvoortse sport staat nou niet op een geweldig hoog niveau. Maar het aantal talenten dat we hebben bij de jeugd, dat is ongelooflijk groot. Ja. ja. Ja, en op heel veel gebieden, hè? Op ja. heel veel gebieden, ja. Ja. Ja, ja. ja. En dat is natuurlijk toch wel leuk. Het is jammer dat er niet een paar grote sponsors op staan, want dan ja. zouden we dat, dat nog meer uit kunnen halen. Ja, absoluut. ja. Want daar ja. draait het natuurlijk allemaal uiteindelijk ja. toch weer om, hè? om het geld. Ja. Want het kost natuurlijk heel wat om een jong talent te begeleiden naar de top, hè? Ja, maar neem nou zo'n Francine van der Aar, hè. Die ja. Van de Aar. Die doen hun hele leven niets anders dan hun kinderen overal naartoe ja. rijden. Ja, ja. Nou, ja. Kosten nog moeite worden gespaard. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja, ja, ja. Ik had het de laatste eens met haar over. En uh, toen, toen zei ze ook. Ja, van jongs af aan uh, zijn ze uh, bijna dagelijks met die kinderen. hele einde gaan fietsen. om die conditie goed op pijl te houden, ja. weet je wel? Ja, ja je, je moet er maar oren naar hebben, hè? Ja, je gaat uh, naar Papendal. hè? Naar ja, ja, ja, ja, je moet ja, Jefus ja, je zelf he, je heel veel ontzeggen. Aan de andere kant is Francine zelf natuurlijk ook een uh, badmintonfanaat. Ja. En dat ziet ze allemaal gewoon in het bloed en het is hun grote passie, hè? Dus dan is het ook niet meer zo'n groot offer uh, om te brengen. Nee. En het is natuurlijk hartstikke leuk dat, dat Nederlandse spelers en speelsters... Die, die zich nu tussen de wereldtop gaan mengen. Ja, dat... geweldig ja. toch. Het is toch ja. fantastisch, jongens. Daar moeten we toch ja. allemaal super trots op zijn, hè? Nou, op zulke mensen. Eigen, eigenlijk zou iedere dag zou de krant vol moeten staan. Hè? Eigenlijk wel, ja. Ja, Daar ja. heb jij groot gelijk in. Nou, nou, ja. jij, jij geeft wel een aardige aanzet door ze morgen uh, in, in de spotlight te zetten in jouw ja. uitzending. Dat Mooi, hoor. wel. En binnenkort is de verkiezing van de sportman sportvrouw, dus dat is ook ja. weer leuk. Je ook bent. mooi. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou. ja en, we hebben, en we hebben de voetbalster van, het ja, van, uh, van de wereld, hè? Die hebben we ook nog natuurlijk. Niet gek, hè? Nee. Echt de van de wereld, hè? Ja, dat is wel even geweldig. Maar nou. We hebben wel te over ministers die, uh, niet over het ministerie dat niet genoeg vrouwen uh, in dienst neemt. Uh, maar in de sports staan <laughs> we overal eens zo'n beetje Nou, ik denk zelfs ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik denk zelfs dat de vrouwen het op dit moment een stuk beter doen dan de mannen ja, absoluut. Ook, bij, ook bij het hockey en, en, en, ja. en uh, bij het wielrennen zie je heel grote dingen die, die Van der Breggen die de, nu weer de, die, die prestigieuze prijs gekregen heeft dus ja, dat is nog wat de baan. het is geweldig <laughs> nou, ja. in ieder geval <clears throat> ik wens je een hele fijne uitzending morgen ja, en jullie verder ook nog een fijne uitzending. En Dankjewel. Vanaf 12 tot 2. En iedereen kan uh, luisteren en kijken op kanaal 40, ik Zo is het. Zo is het. Dat gaan we allemaal doen. gaan we allemaal doen. Fijne hoi, uitzending hoi. morgen. Fijne. Dag Henny. hier. Ja. Het slaat niet op Henny hoor, maar dit is wel Paul Simon met Still Crazy After All Those Years. I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 i'm not the kind of man who tends to socialize i seem to lean on Nog steeds gek na al die jaren. En uh, dat sloeg niet op Henny Ruckert, hoor, dat u dat niet denkt. <lacht> nee. Hoewel hij is, na al die jaren nog steeds sportgek natuurlijk. Dat hoor je wel. Dat gaat ook bij Henny, denk ik, <lacht> nooit meer over, hoor. Nee, dat gaat nee, niet meer over. Nee, nee. Maar morgenochtend kunt u hem dus luisteren. Morgenmiddag eigenlijk tussen 12 en 2 CFM lunch of Zandvoort lunch, sport. Morgenavond, of morgenmiddag dus, en een interessant programma. Twee uur duur. Lekker over sport praten. Gezellig. Goed, eens even kijken. Ja, we hebben nog een artiest in het licht. Kan nog net voor het nieuws van half twee. Ja, artiest in het licht. Kan nog net. Ja, dus doen we het. ja Artiest in het licht. Geboren op 26 oktober 1986. Hier is Dotan. En het nummer heet Bones. Time is shaking, feel it in my bones. Take me home I saw waking time to let it go. It's long long gone scars keep running. 26 oktober eh, 1986 in Jeruzalem. Als zoon van Patty Harpenau, de kunstschilderes. Het nieuws bij CFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. En dan volgt hier een update van het regionale nieuws van 26 oktober. In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober 2017 gaat de wintertijd in. En de klok gaat dan van 3 uur een uur, uur terug naar 2 uur. Nou, dat houdt in voor Zandvoort dat de horecabedrijven in die bewuste nacht de zomertijd kunnen aanhouden. En de klok om 3 uur een uur terugzetten om zodoende een uur langer door te gaan. En datzelfde geldt voor de horecabedrijven met een vergunning tot 5 uur. Gelukkig laat het winterse weer nog even op zich wachten, want de zoutstrooiers en sneeuwschuivers van de provincie Noord-Holland zijn tijdelijk niet rijklaar. Nou, hoe komt dat nou? Inbrekers hebben de stalling langs de westelijke randweg in Overveen geplunderd. Van meerdere zoutstrooiers en ploegen van sneeuwschuivers waren onderdelen ontvreemd. De dieven hebben koplampen, accu's en zwaailichten van de machines gesloopt. Ook zijn meerdere stroomkabels losgeknipt en meegenomen. De politie is nu op zoek naar getuigen en laat weten... dat de diefstal tussen maandagmiddag 4 uur... en dinsdagochtend 8 uur zou moeten zijn gepleegd. Mensen met informatie over verdachte personen of voertuigen... kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 09 00 88 44. Een vrouw is aan het einde van woensdagmiddag tegen de auto van haar eigen man gebotst op de Delftlaan in Haarlem. Ze reed over de N208 richting Heemstede toen het ter hoogte van de Orionweg misging. Ze botste met haar Peugeot tegen de Volvo van haar man die daarvoor reed. Brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse. De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Haar man bleef bij het ongeval ongedeerd. Beide voertuigen raakten bij het ongeval zwaar beschadigd. Straks om vier uur krijgt burgemeester Niek Meijer... de eerste poppy opgespeld door de heer Jansen... de vertegenwoordiger van de Royal Canadian Legion. De poppie, in het Nederlands een klaproos... is het symbool van Remembrance Day op 11 november... Op 11 november 1918, 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog. En het opspelden van de poppy. Van een <laughs> Het opspelden van de poppy. Is een traditie in het Verenigd Koninkrijk. En de andere landen van het gemene best, zoals bijvoorbeeld Canada. Maar ook in Nederland dragen mensen de poppy als teken dat zij vrede en vrijheid niet zomaar voor lief nemen. Traditiegetrouw staan de leden en de vrienden van de Royal Canadian Legion op 4 november weer op de grote krocht om mensen poppies op te spelden. Wie zaterdagavond 28 oktober de binnenstad van Haarlem gaat bezoeken, loopt grote kans terecht te komen in een slenterende massa zombies, vampiers en uitgedoste griezels. Voor het eerst in de Haarlemse geschiedenis vindt de Haarlem Halloween Parade plaats. Georganiseerd door de organisatie Dagverblijf, die onder dezelfde naam regelmatig feesten organiseert in de lichtfabriek. De parade zal worden aangevoerd door fakkeldragers en steltelopers... En na het bekendmaken van het evenement op Facebook stonden er binnen drie dagen al meer dan 800 bezoekers op aanwezig en geïnteresseerd. En daarom hoopt de organisatie dat er op deze eerste editie... minimaal 300 mensen gaan meelopen. Dus je weet het maar nooit als je gaat kijken. De parade start vanaf de Grote Markt... en zal langzaam richting de Lichtfabriek bewegen... waar het grote Haarlem Halloweenfeest plaatsvindt. En daar zullen in drie zalen verschillende stijlen muziek gedraaid worden... door meer dan 15 DJ's en acts... Bij binnenkomst wordt de toon direct gezet... en bezoekers krijgen direct de keuze de zaal in te lopen... of via de gehete Hallway of Hell het feest te betreden. En die Hallway of Hell is een donkere gang... waar acteurs de bezoekers de stuipen op het lijf jagen. Deelnemen aan de parade is gratis, maar verkleden is verplicht. Kaarten voor Haarlem Halloween in de lichtfabriek zijn verkrijgbaar... Via de website van dagverblijf www.hetdagverblijf.nl I'm gonna get you. <laughs> Nou, ik weet niet, misschien is het ook nog leuk. Er, er komt nog een, een paddenstoelentocht, over parades gesproken. Nou ja, een paddenstoelen excursie in het uh, Wandelbos Groenendaal in Heemstede. Die is op uh, zondag 29 oktober... En uh, ja, paddenstoelen hebben natuurlijk een zeer grote betekenis voor een bos. En ze ruimen bijvoorbeeld de overblijfselen van dode planten en dieren op. Nou, in Groenendaal is een uitstekend bos om paddenstoelen te vinden. Mede doordat er heel veel doodhout ligt. En uh, u kunt uh, deelnemen aan een paddenstoelen excursie. Uh, 29 oktober om 11 uur. En verzamelen is bij het infopaneel op de grote parkeerplaats bij het restaurant. Deelnemen is gratis en informatie kunt u krijgen bij Leo van der Brugge via telefoonnummer 023 526 1584. Of u kunt natuurlijk altijd even een kijkje nemen op de website www.ivn.nl.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 De wind waait uit het westen en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar een graad of 16. Vanavond en de komende nacht is het dus bewolkt maar droog. De wind wordt noordwest en neemt in kracht toe... en de temperatuur gaat dalen naar een graad of 11. Als we dan kijken naar morgen, dan blijft het weer droog met geregeld zon. Maar in het weekend en ook begin volgende week... is het wisselvallig met enkele buien... Bovendien waait het dan flink en gaat de temperatuur naar beneden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreude. vrouw in een, uh, in een zwarte jurk. Nou, dat kan wel een beetje, toch? Maar hoeft er niet per se de Halloween uh, te zijn? Nee. Nou, nou. oké. Okay. <laughs> Oh, oh. Ja, het is dinsdag Halloween. Officieel, hè, dinsdag. Astraman is dat dinsdag. zo? Ja, de 31ste toch? Oh, oké. Okay. Ja, ik oh. heb geen idee nou. hoe dat zit precies. Maar ik heb wel vragen of ze zich omkleed, verkleed als uh, zombie. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, okay. oh, arme ja. Nou, moet ze nog helemaal naar de grimeur ook ja. eerst. Jeetje. Ja, ja, ja. Ze, ze heeft niet van die dus als zoals jij. Een zo paar jaar geleden. Oh ja. ja, zat ik hier met het masker op, Ja, daar he? heb ik nog <laughs> foto's van. Zal ik je zin in de Zaltvoetskrant laten zitten. Goed, en we gaan verder met die uh, uh, American Tune. Maar niet van Simon Garfunkel deze keer. Many is the time I've been mistaken. And many times confused. Yes, and I've all been forsaken.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 But it's all right, it's all right But we've lived so well so long Still when I think of the road we're traveling on I wonder what's gone wrong I can't help it, I wonder what's gone wrong And I dreamed I was dying I dreamed that my soul Rose unexpectedly Looking back down at me and smile reassuringly I dreamed I was flying High up above My eyes could clearly see Statue of Liberty Sailing away to sea Dreamed I fly, but we come on a ship They call the Mayflower We come on a ship That sailed the moon We come in the ages most Uncertain hours and sang an American tune. Whoa, oh, it's all right, it's all right, it's all right. You can't be forever blessed. Still, tomorrow's gonna be another working day, and I'm trying. Get some rest But that's all I was dit met die American Tune. Die kennen we ook natuurlijk van uh, Paul Simon. Ik weet eigenlijk niet wie het nummer geschreven heeft. Dat, uh, in ieder geval is het een dief. Dat is een ding wat zeker is. Want het thema van dit nummer, dat, het beginthema, dat hebben ze gewoon gepikt. Hè? Dat weet je, weet je waarschijnlijk niet, maar dat is echt zo. We gewoon gejat van Bach ja had je gisteren ook al een paar nummers van. Ja, maar dit, dit, dit hele eerste. Daar is uit een Matthäus persoon. Ja, dat is al houdt vol bloed ontvonden. Ja, ja. ja. Okay. Dus dat is gewoon gejat. Uh, maar ja, goed, Bach zal niet meer klagen. Dat, <laughs> <laughs> die, zal, die zal er niet meer over nee, bellen. Sleept, maar, die Hallo, die dat niet. is gestoord van mij. Ja, nee, ja. wie mijn vader. Ja, ja. ja maar goed, nu we het toch over Duitsers hebben. Oh nee, hè. Niet weer, hoor, van de Edwin Evers Nee. Oh. Dat vindt hij zo leuk om te draaien, hè, dat ja. nummer. Van de Duitsers hier, Duitsers daar. Nee, we gaan het over een andere Duitser hebben, want... Uh... Oh, die is weer in het licht, hè? Ja. Artiest in het licht. No, dat, dat, dat is de Rex Gildo, ja. De laatste Zertaki. Ah. Gekleit um oh, mich nach dem Abend wo sich die Fischer von Rhodos bij sehr takit haben der Fang war gut und voll waren ihre Taschen Drum um gab sein fest und da lachten lachen aller ein Mädchen Und lass dich mit Ik spreef en liest die Fischer leiden. Ja, ze was schön en ze wollte zich nog niet entscheiden. Die Nacht war heiß, gefüllt van onze glijven. Ik rang er zu en ik fühlte wie ik ich mijn Herz verloren. Zig. Ik had toch wel even verwacht dat je je even zo aantrekken, Dolly. Lederhoze? Het is Grieks. Die en de hey, in Duitse, ja. Ja, aber er sinds über zertaki. Ja. En daarom heb ik mijn pottoffeltjes met pompoentjes erop aangetrokken. Oké. Okay. Nou, Rex Gildo, die was het. Uh, was dus uh, de artiestenaam uh, van uh, meneer die heette, nou ja, daar bereik je ook niks mee, nu, als je Ludwig Frans Hitler heet. Ja, Ludwig ja, ja. Frans Hitler Dan ben je al enorm in het nadeel. Dan ben je in gewoon het in het nadeel. Ja. Ja. Daarom. <laughs> toen, toen werkt het niet meer. <laughs> uh, ook de naam Ludwig Alexander Hitler verwijst <laughs> aan Reg Gildo. hoor. <laughs> God, alle Duitse toeristen zijn nu kwaadpot. Maar goed, het is vandaag een uh, sterfdag, want hij overleed op 26 oktober 1999. En het was een van de top Deutsche schlagazangen. Niet waar, joh? Ja, oh, dat is zeker waar. Ja. Ja, ik vind toch dat we dit vaker moeten draaien, dit soort muziek. Gezellig, joh. Ik word er helemaal vrolijk van. Eerlijk. Ja, ik zag het. Stond boven de tafel. <laughs> nou, ja. Maar die tafel wordt nu in de schuld. dus gaat ze met de naald en gaat ze op die tafel staan. Ik belachelijk, wel. Belachelijk ja, mensen, jongen, weer. als ik Rex hoor, dan ga ik helemaal uit mijn dak. Hey, uh, we gaan een plaat draaien met een gejat intro. Over oh, je? Ja. Ik hoor een nieuwe rubriek aankomen. Ja. ga je dat wekelijks doen: ja. gejatte intro's. Ja. Nou, wacht, let op. Intro. Let op. Dit, ik weet niet of je dit al eens gehoord hebt, maar jij herkent dit intro gelijk. Ik zet de microfoon even uit. Kan niet goed horen. Goed hard. Ook zo even. te gaan. Disney? Ja. Moet ik daar doen? Nou, moet je heel snel zijn, want 3 november gaan de prijzen weer omhoog, lees ik net. Oh. Maar... 99 euro, hè, om een dag hier binnen te komen. is toch absurd? Ja, 99 gaat het worden vanaf 3 november. Ik vond die 84 al idioot. Ja. Maar goed. Nou ja, ik ga er niet heen, ik heb er niks te zoeken. Ja, ik ook niet. Dus, we hebben ze ook wat druk maken? Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Maar uh, het zit er alweer op hè, voor vandaag. We hebben het weer gehad. Ik had, ja, nog, man. Ik had ja. nog twee mooie platen staan. Maar ja, daar hebben we geen tijd meer voor. Nee, doe je die dinsdag toch met Beb samen. Want het lucifersdoosje komt er weer aan. Hè? Ja, dan moeten we weer wijken. Dan moeten wij wijken. He? He? Ja. Voor jou, brandstichter. <hijfie> maar goed. Ja, um, er staat helemaal niks. Oh, ja, Wat wij zeggen? Nee, uh, Bart zoekt uh, Spotify, maar er staat geen enkel uh, uh, dingetje meer van bureaublad. Uh, uh, nee, dat is. Uh, ja. Moet je dat, uh, dat zwarte randje boven wegklikken? Want dat is toch voor een uh, ja, een beetje traag en zo. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Nou, het zit er weer op voor vandaag. En uh, ja. ik hoop dat u het wel een beetje leuk gevonden hebt. Wij vonden het natuurlijk zoals gewoon geen moer aan. Maar ik hoop dat u het leuk gevonden heeft. En, het is uh, dat we geen keuze hebben. Dat ja, we dat hebben geen keuze. Ja, ja, ja, uh. <lacht> nee hoor, we vonden het hartstikke leuk. En o, ja. we hopen dat u er uh, gauw weer bij bent. Uh, morgen is er weer een Zandvoort lunch met Sport. Ook dat morgen. Maandag uh, ben ik alleen. En dinsdag uh, is Rute weer met Beb. En ja. uh, we hopen dat u dan weer naar ons luistert of kijkt. Dat hoop ik ook. Ja, toch? Kijk, dan nou zijn ze er weer kort. Zie je dat? Geweldig, hè? Wat een systeem, toch? Je moet het toch allemaal maar net weten met die computers, ja. hè? Maar uh, we hadden weer plezier en uh, ik hoop dat u het plezier vond om te luisteren. Ik uh, ben er volgende week dinsdag weer met Deb en woensdag met, uh, met Ron en donderdag weer met Nolida. Het wordt weer een dollebol. <laughs> ik zou zeggen, alvast een fijn weekend. En natuurlijk, uh, ja, als u uh, van klassieke muziek houdt... ...aanstaande zondag, weer oh, tussen ja. 7 en 9 uur... ...weer een zeer gevarieerd programma staan. En we uh, moeten het nog maken, maar de lijst is al klaar. Dat is het mooie daarvan. Goed, nou, ik zou zeggen wel welterusten. Uh, rusten. Krijgen nou, ja. we nou? nou? misschien zijn er wel mensen die een middagdutje gaan doen. <lacht> kan toch? Ik ja, mensen nou het midden dan... op dit, ditje gaan doen. Nu zeg ik wel, rust. Ja, nou oké. Okay. Ja. <laughs> hij Zal denkt we... ook aan iedereen, hè, die man. Nee, ik wel. Zo'n sociaal type. Sowieso. Ja. Ik zag laatst ook een beer die net wakker werd. Toen hij hij zit die beer uit, het is toch wel een beetje stom. Was op eind november in Nestergaan. Nou dan ben ik wakker. Ja. Nou, eh... Uh...